Nou, we zien het wel eens als we met de auto rijden of met de fiets nog beter of we zijn aan het wandelen. Dan zien we wel eens van die mooie uh, korven in, uh, in het land staan van, uh, ja, van Imkers. Oftewel uh, de bijtjes, hè? want zonder de bijen kunnen, kan er eigenlijk niks groeien. Want alle bloemen en alle planten en zo, die hebben de bijen nodig. En zo is het maar net. Ik heb uh, iemand aan de telefoon van de Imkersvereniging, als ik het goed heb, van de regio Goorlen, heel Varenbeek... Uh, dat is Getjan. Hallo, Getjan. Hallo. Ja, de imkers die houden open huis, uh, heb ik vernomen. En uh, dat gaat uh, binnenkort plaatsvinden op 8 en 9 juli. Zijn er in deze regio veel imkers? Ja, wij zijn uh, binnen onze club met uh, 25 uh, oefende, uh, imkers. Oké, okay, en waar, waar hebben jullie die korven dan staan? Op, uh, op welke locaties? Je hoef het niet exact te zeggen, maar staan ze kriskras door uh, de gemeente Goorlen en Hilvarenbeek heen? Eh, nog niet. Uh, zover zullen we wel komen, maar uh, we hebben inmiddels uh, drie stallen tot onze beschikking. Eentje in Hilvarenbeek, eentje in Goerle en dan eentje bij het ziekenhuis. Mm. En er uh, staan uh, de kasten van de imkers die dus hun uh, volken niet thuis kwijt kunnen, want er zijn ook mensen die dus uh, thuis kunnen imkeren. Ja, inderdaad. Is het een beetje ja, wat, wat ik nog wel eens hoor en mensen vinden het altijd wel leuk, maar dan liever niet in hun eigen tuin. Maar eigenlijk hebben ze toch helemaal geen last van die bijen van zo'n koor? Nee, je tegen jezelf. zelfs. Er zijn steeds meer mensen die vragen van... Uh, kun je bij mij in je kast neerzetten... want ik heb zo'n mooie tuin aangelegd... en ik wil eigenlijk toch wel uh, bijen met tuin... want dat hoort erbij nou, hè? Ja. En aan wat voor eisen moet jouw tuin dan voldoen... om zo'n zo bijenvolk toch, ja, zeg maar, te pleasen... om ze toch naar hun zin te maken? Nou, is één tuin natuurlijk niet voldoende. Het gaat vooral om de omgeving van die tuin. Maar om bijen te hebben in de tuin... is het wel belangrijk dat de bijen... rustig kunnen staan... En smorgens in ieder geval de zon hebben. En smiddags de hele zon uh, een beetje weggedraaid is van de Nou, ja, Jullie kunnen ze daar ook bij adviseren bijvoorbeeld. Hè? Stel dat het mensen het lijkt, wel leuk lijkt. Dat, ze, dat jullie een kijkje komen nemen. Om misschien de locatie van de korf en van de bijen te bepalen. Ja, ja dat kan. Dat is allemaal nodig. Ja. Op 8 en 9 juli dan houden, houden jullie open huis. Hè? Wat kunnen we dan allemaal zien? Uh, hoe de bijen bij ons gehouden worden. de uh, stallen. In die kasten dus, hè? want je hebt het elke keer over korven, maar korven is meer uh, de bijenhouderij van vroeger. Oké. Okay. Aan uh, Kasten met raampjes erin, dat is wat, uh, wat handzaam om die bijen te behandelen en uh, trucjes mee uit te halen, wat wij dus met de bijen doen, mm -hmm. en uh, hoe honing geslingerd wordt en andere bijenproducten eventueel tot, uh, tot stand komen. Ja, dat is best wel een intensieve werkzaamheid denk ik, hè, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja, toch wel, ja. ja. Hoeveel, uh, hoeveel, hoe, hoe, hoeveel honing komt er nou uit zo'n kas, zoals jij het zegt? Dat ligt een beetje aan het volk hè, en hoe, hoe de dracht is wat wij zeggen. Dus hoeveel uh, nectar de bomen afgeven aan de planten. Maar uh, zo in het voorjaar, 10 kilo tot 20 kilo, gaan we dan vanaf komen van de kas.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 Gele bloemen die je vaak eh, langs de rivier staan met die kleigronden, dan kun je toch wel spreken van, uh, van koolzaad honing. Oké, okay. ja, ja, ja. Nou, hartstikke goed. Ja, en het is meestal ook wel lekkerder hè, als je het zelf maakt, natuurlijk. Hè? Want, ja, eventjes iets ontzenuwen. Mensen zeggen soms wel eens als je honing in de winkel koopt, in de supermarkt, dan is dat eigenlijk ook ja, een beetje aangemaakte honing, hè? waar ook weer iets doorheen gedaan is, zeg maar. Nou ja, die stelling durf ik niet uh, hard te maken. Want uh, honing mag het pas heten als er echt niks mee is gebeurd. Daar zijn ze echt heel streng in. Mm -hmm. Voor ons ook natuurlijk. De honing die je bij een imker koopt is gewoon goud eigenlijk. Mm. Alleen, het is gewoon een natuurproduct. Die kristalliseert vaak wat eerder als in de winkel. En die is gewoon niet behandeld. Honing in de winkel is vaak gefilterd, uh, verhit... om uit uh, die grote kannen te halen waar het in vervoegd wordt. Ja. Yeah. Ja, en het komt uit landen... ...die het minder nauw nemen dan, dan wij hier in Nederland helaas. Ja, dus je kunt beter gewoon Nederlandse honing hebben dan. Van jullie, bijvoorbeeld. Ja, van de imker zoals het geen koud geslingerd, zeggen ze dan, Maar ja, dat staan geen warme slingers. Dus, ja. ja, dan heb ik toch nog een klein beetje gelijk. Dat er in de supermarkt toch honing ligt wat al bewerkt is. Hè. Daar is toch iets mee gebeurd. Want als je nou de honing proeft die van een lokale imker hier in de buurt gemaakt is... ...of de honing uit een supermarkt, daar proef je toch wel degelijk verschil in. Of de kwaliteit van zo is het. Ja, inderdaad. Er is alle goede stoffen zitten er nog in, hè? Ja, ja, daarom, dat bedoel ik. Nou, dus op 8 en 9 juli is het uh, open huis, hè? Uh, waar kunnen we jullie vinden? Waar kunnen we naartoe gaan op die dagen? En ja, vanaf hoe laat zijn jullie open, bijvoorbeeld? Wij hebben alleen uh, 9-juli-opening. Uh, dat is de zondag. En dat is uh, het bos Ananinas-Rust aan de weg in Hilvarenbeek. en het beginsmiddag is om 12 uur en het duurt ongeveer tot 5 uur.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 Ja, inderdaad, zo is het. Nou, we gaan er samen naartoe in elk geval. Heel erg bedankt voor je toelichting. Ja, gedaan hoor.